Ik blijf steeds van je dromen Sonny boy, tot jij terug zal komen Ik vraag aan de sterren, stralen van verre Of ze je willen groeten Ik vraag aan het maandje, soms met een traantje Laat mij hem gewoon Blijf blijft in mijn gedachten Sunny boy zal altijd door. denk nog altijd aan die mooie dagen, dagen vol geluk en zonneschijn. Dat we in Elkander's ogen zagen, in ons hart nog steeds een blij refrein. Nu zit ik vaak voor me uit te staren, het is alsof de zon voorgoed verdween. Ik weet dat jij weer moest gaan varen, maar ik vraag de blauwe waren laat. Mijn nu heen, Sunny Boy, ik blijf steeds van je dromen, Sunny Boy, tot jij terug zal komen. Laat me hem gauw ontmoeten Sunny boy, jij blijft in mijn gedachten Sunny boy, ik zal altijd op je Hij blijft in mijn gedachten Sunny Boy zal altijd op je